6 uur, het NOS-journaal, Gert Kluk. Gemengde gevoelens minister opstelt in overjaarwisseling. Jongen van elf, neergeschoten bij afsteken van vuurwerk. En schoonmakers kondigen grootschalige acties aan. Het weer vanuit het zuidwesten regen, er kan flink wat vallen. Vrij veel wind ook en vannacht wordt het ongeveer 8 graden. Morgen in de middag geleidelijk droog en wat zon. Het wordt dan ongeveer 10 graden. Dinsdag veel wind en ook daarna blijft het onstuimig. Men is de opstelten van Veiligheid en Justitie noemt het verloop van de jaarwisseling relatief beheersbaar. Maar toch is er sprake van een zorgelijke ontwikkeling. Ik wil er een paar kanttekeningen nog even bij maken bij dit beeld. Dat is het aantal meldingen in totaal. Dus alles wat in de meldkamer bij elkaar komt. Dat is omhoog gegaan. Van zo'n 8.000 naar 8.450 afgerond. Het aantal meldingen van geweld tegen gezagstagels, politie, brandweer, ambulance... is ook licht gestegen ten opzichte van vorig jaar van 105 naar 110. Dat vind ik echt onacceptabel. Uh, wat ik uh, wel goed vind uh, voor de slagkaart van de politie... die heeft het laten zien uh, dat het aantal arrestanten, uh, aanhoudingen is gestegen... met uh, uh, 80 van zo'n 1270, geloof ik, zeg het nu uit mijn hoofd, naar 1350. Uh, dus we zijn er absoluut nog niet, uh, maar het was uh, relatief beheersbaar. Dat is wel het beeld wat ik kan uh, schetsen. Een toename van het aantal incidenten en opvallend een toename van het aantal uh, geweldsdelicten tegen hulpverleners. Wat zegt u dat? Nou ja, dat, zegt, dat, vind, ik, dat vind ik beide geen gunstige cijfers. Uh, daar ben ik niet, uh, niet tevreden mee. Uh, geeft dus aan dat, er, uh, toch, dat we het wel beheersbaar hebben. Uh, maar dat we gewoon, er, het gewoon nog niet een feest is wat het moet zijn. Wat voor meldingen gaat het dan over? Uh, gaat het over geweld tegen politiebeamten, maar ook tegen ambulancemedewerkers? Uh, ja. Voor het grootste gedeelte wat betreft de geweldsmeldingen tegen de autoriteiten, is dat naar de politie geweest. Voor het grootste gedeelte. En, nou, er zijn natuurlijk aanhoudingen we hebben er plaatsgevonden. En we zullen, ik hoop dat er nog veel aanhoudingen zullen plaatsvinden. Want iedereen moet wat dat betreft gewoon weten wat hij kan doen en wat hij moet nalaten. Dit is afgelopen uit. Dit is onacceptabel. Er is de afgelopen jaren veel aandacht geweest vanuit de politiek voor geweld tegen hulpverleners. Er is al enkele jaren sprake van een dubbele strafeis tegen, als het gaat om geweld tegen hulpverleners. Sinds kort zelfs een driedubbele strafeis. Kennelijk helpt het niet. Nou ja, dat is op zichzelf, uh, ben ik dat met u eens, als u dat nu zegt, ten opzichte van de cijfers van vorig jaar. Uh, we gaan hier dus keihard mee door. Uh, dit, is, uh, dit is onacceptabel, dit mag niemand in dit land ook accepteren dat dit gebeurt. Maar als het dus niet helpt, wat kunt u dan doen? Nou ja, gewoon doorgaan met het beleid natuurlijk. Dit is ook consistentie en vasthouden. Dit is ook supersnelrecht, snelrecht. Nou ja, goed, en ik ga ervan uit dat met z'n allen het natuurlijk weer in staat zijn om dit te voorkomen. A, tegen te gaan en degene die het doen direct op te pakken en in de cel te zetten en via super, supersnelrecht hun, hun straf te laten uitdienen. Men is de opstelte in gesprek met verslaggever Michiel Breedveld. Misschien wel het ernstigste incident deed zich voor in Kuik in Brabant. Daar is een jongen van 11 bij het afsteken van vuurwerk neergeschoten. Politiewoordvoerder Jessica Boots. Goedenavond, wat is er gebeurd? Uh, wat wij hebben begrepen is dat er een 11-jarig jongetje met een vriendjes vuurwerk aan het afsteken was. Op een gegeven moment uh, valt het jongetje, uh, staat weer op, valt uh, een tweede keer en uh, staat vervolgens nog meer op. Wat blijkt is dat hij gewond is. Uh, in eerste instantie ging iedereen ervan uit dat uh, de verwonding uh, afkomstig zou zijn van vuurwerk. Uh, de jongen is overgebracht naar het ziekenhuis. En uh, nou, na veel onduidelijkheid uh, is er uh, naar voren gekomen dat de jongen geraakt is door een projectiel. En dat mijn collega's nu uh, met redelijke zekerheid kunnen zeggen dat dat projectiel uit, uh, uh, van een vuurwapen afkomstig is. Dus iemand heeft hem beschoten met een vuurwapen? Ja. Daar gaan wij op dit moment van uit, ja. Zijn er verdachten in beeld? Heeft u enig idee uh, wie dat gedaan heeft? Wij hebben totaal uh, geen uh, benul. Uh, we we, we tasten volledig in het duister uh, voor wat betreft uh, uh, mogelijke verdachten... of uh, waarom dit heeft plaatsgevonden. De jongen is gewond geraakt, zwaar gewond. Ik heb begrepen ja. dat hij niet in levensgevaar is. Uh, waar is hij geraakt eigenlijk? Uh, daar uh, weet ik uh, niets van. Het enige wat ik heb gehoord is dat hij ernstig gewond is geraakt, zoals u zelf ook al zei. Uh, hij is geopereerd en op dit moment inderdaad buiten levensgevaar. Nou, dus de operatie was nodig om zijn leven te redden? Ja. Um, ja. U sluit dus uit dat het een ongeluk was? Dat iemand de vreugdevuur heeft gelost met een wapen? Ja, dat, dat klinkt krankzinnig, maar dat zou nog kunnen, maar dat sluit u uit. Nou, ik, ik kan nu natuurlijk niet direct tegen u zeggen, ik sluit het uit. We, wat ik daarnet ook al zeg, uh, wij tasten volledig in het duister. Dus wij roepen dan ook heel graag getuigen op die tussen zes en half zeven gisteravond aan de vuurijzer uh, steden in Kijk, of iemand daar iets verdachts heeft gezien. Ja, een familielid van de jongen heeft gezegd dat hij in zijn lever is geraakt. Mensen die vannacht werden opgepakt voor kleinere overtredingen... zijn in de meeste grote steden vandaag meteen berecht en aan het werk gezet. In Den Haag moest vuurwerkafval geruimd worden. In Rotterdam moest er meegewerkt worden met de vuilophaaldienst. Verslaggever Trudy van Rijswijk was in Amsterdam... waar het museumplein schoongemaakt moest worden. Ja, Goeiedag. Twee jonge jongens die voorgeleid worden bij officier van justitie Duivendak... Ze hebben een bromfiets vermeld en ze krijgen een werkstraf van 4 uur. En dat wordt wegen. Even naar de rand zijn we op het museumplein, waar eh, het feest van gisteravond afgebroken wordt. Een busje van de reclassering. Ah, daar loopt onze gast van net. Met een prikkertje. Heb je al veel geprikt? Not that much. Wat vind je van deze manier van straffen? Uh, ik, ik vind het uh, heel goed. Uh, een heel goed manier van, uh, straf, van straffen. Uh, omdat... Uh, ja, ja je, je doet iets. Je zit, je zit niet alleen in een cel. Dus uh, ja, je, kan, je kan iets doen voor de, voor de stad en uh, ook voor jezelf. M, m, m, het gevoel van het werken is beter dan in een cel te zitten. Heb je er spijt van wat je hebt gedaan? Ja, het was stom. Ja, ik ben, ik spijt, ik ben er spijt van, ja. ja. Ja? Ja, Maar je wist het helemaal niet dat je het deed? Nee, ik, dan... ik herinner helemaal niets. Helemaal niet. Want dat is natuurlijk de bedoeling, hè? Jij moet nu voor straf opruimen ja. Met dat prikkertje. En dan is het het idee dat je volgende keer... als er weer zoiets gebeurt, denkt... dat moet ik niet doen, want dan loop ik dadelijk weer met dat prikkertje. En ja, gaat dat zo werken? Ja, tuurlijk. Ik, ik, ik weet niet wat, uh, wat er gisteren gebeurde is. Maar ik, ik zal het niet nog een keer doen. <laughs> ja, Oké. Okay. Otto van der Bijl persofficier. Het OM heeft bedacht dat het museumplein schoongemaakt moet worden. Denkt u dat het echt gaat helpen om... Uh, te zorgen dat ze de volgende keer nog een keer nadenken voor ze wat doen. Wat we door een, dat hele pakket aan maatregelen... rondom zo'n groot evenement als oud en nieuw willen uitstralen... is dat het ook extra vervelend is als je... Tijdens de jaarwisseling, tijdens zo'n groot evenement, uh, de orde verstoort. Uh, dat is erger dan als je dat gewoon op een door de weekse dag doet. Wat natuurlijk ook vervelend is. En dat rechtvaardigt ook een uh, actiever, uh, een krachtiger optreden van politie en justitie. Als dat soort dingen gebeuren. En in het kader daarvan ja, nemen we allerlei maatregelen. En uh, proberen we ook creatief na te denken over wat, uh, wat, wat goede en, en effectieve maatregelen kunnen zijn. Zoals dit bijvoorbeeld. Dit is het NOS Journaal met Gert Kluk. De schoonmakers gaan actie voeren. Vannacht verliep het CAO ultimatum aan de werkgevers... die niet op de eisen van de schoonmakers zijn ingegaan. Ron Meijer van FNV Bondgenoten, goedenavond. Goedenavond. Wat willen de schoonmakers? De schoonmakers willen eigenlijk doodnormale dingen. Dus uh, geen bonussen, geen uh, gouden bergen... maar simpele voorstellen als uh, doodbetaald te worden als je ziek bent... Uh, een reiskostenvergoeding en genoeg tijd om je werk te doen. Ja, één puntje eruit pikken. Uh, jullie willen... Uh, meer tijd om het werk te doen, kun je dat werk nu niet goed doen omdat je te snel moet gaan door de kantoren? Klopt. Uh, waar je uh, vorig jaar uh, in dezelfde tijd twee kantoren moest schoonmaken, moet je er nu vier doen. En uh, dat, is eigenlijk, dat komt eigenlijk door de prijzenoorlog, uh, is er eigenlijk een schijnwereld ontstaan... ...waarin de grootste en duurste opdrachtgevers van dit land, van, van Philips tot de ING, van de ministeries tot uh, de Belastingdienst... Uh, voortdurend goedkoper willen en de schoonmaakbedrijven die... Die concurreren elkaar eigenlijk de nek af. En um, ja, daardoor ontstaat een schijnwereld van onmogelijk lage uh, uh, schoonmaakopdrachten. En als je te snel schoonmaakt, wordt het niet goed schoon en dan hebben de mensen geen respect voor je werk? Nou ja, precies. Dus dat zeggen de treinschoonmakers bijvoorbeeld ook. Uh, die zeggen ook, ja, mensen die een treinkaartje kopen, en die zijn vaak niet misselijk qua prijs, uh, die verwachten dat de trein schoon is. Alleen, ja, de trein kan niet schoon zijn, over het algemeen, omdat schoonmakers niet genoeg tijd krijgen om het, uh, om het werk te doen. Jullie gaan nu actie voeren. Hoe, uh, wat, wat, wat voor acties worden dat? Ja, dat is maandenlang gesproken. Er zijn ook al maandenlang prikacties geweest. Nou ja, en als je dan echt na al die tijd niet uitkomt, dan moet je uiteindelijk kiezen voor andere oplossingen. En dat is nu toch voeren. En wij gaan beginnen met wat je zou kunnen noemen een domino-strategie, waarbij morgen de eerste steentjes omvallen. We geven daarmee ook de werkgevers en met name de opdrachtgevers de kans om, het, om die doodnormale dingen die wij vragen, alsnog, om alsnog aan het tegen moeten komen. Maar bedoelt u dat mensen niet schoonmaken morgen? Klopt. Vanaf morgen wordt er een aantal plekken in het land uh, uh, niet schoongemaakt. En dan elke dag komen er meer werkplekken bij. Tot het voorlopige hoogtepunt aanstaande donderdag, waarop op honderden plekken in het land uh, niet meer wordt schoongemaakt. Die dus zou ook als actie kunnen voeren dat je extra goed schoonmaakt? Ja, nou ja, wij gaan natuurlijk in de komende tijd, uh, voor zolang als het nodig heeft... we hebben in ieder geval geleerd van 2010 dat dat in de schoonmarkt nog wel eens lang kan zijn... gaan we allerlei schatsen uh, allerlei uithalen. En het zou ook kunnen zijn dat wij bij een opdrachtgever die veel te uh, goedkoop betaalt... dat wij kunnen laten zien wat er mogelijk is als je normaal betaalt. Ron van FNV Bondgenoten, dank u wel voor deze toepleeging. Bij de oorlog in Afghanistan zijn het afgelopen jaar 565 buitenlandse militairen omgekomen. Ze namen deel aan de NAVO-missie Enduring Freedom, de website... E-Casualties.org heeft deze cijfers bekendgemaakt... en de meeste slachtoffers waren Amerikanen. Alleen al bij het neerhalen van een helikopter door de Taliban... vielen in augustus 30 Amerikaanse doden. In 2010 kwam een recordaantal van 711 militairen om het leven. In Irak zijn het afgelopen jaar 54 buitenlands militairen gesneuveld. Allemaal Amerikanen. De laatste Amerikaanse militairen vertrokken in december uit Irak. Iran heeft voor het eerst een zelfgemaakte brandstofstaaf... in een kernreactor geplaatst... De staaf is gemaakt met uranium uit Iran en heeft alle testen doorstaan, meldt een Iraans persbureau. Het land had onlangs al aangekondigd dat de reactor in Teheran voor februari op eigen kernstaven kan draaien. En de reactor is nog voor de revolutie in 1979 gebouwd met de hulp van de VS. Westerse landen vrezen dat Iran uranium wil verrijken om een nucleaire wapens mee te maken, maar Teheran ontkent dat. Vandaag werd ook bekend dat Iran een middellange afstandsraket heeft afgeschoten. Dat gebeurde tijdens militaire oefeningen in de staat van Hormuz. De komende dagen wil de Iraanse marine meer raketten testen. De Oudejaarsconferentie van Joep van het Hek is gisteravond door bijna 2,4 miljoen mensen bekeken. Het was mee het meest best bekeken programma op Oudejaarsavond, heeft de Stichting Kijkonderzoek bekendgemaakt. Nummer 2 op de ranglijst was Ik Hou van Holland, waar iets meer dan 2 miljoen mensen naar keken. Sport. Op de openingsdag van de Dakar Rally is een dode gevallen. De Argentijnse motorcoureur Jorge Martinez Boero werd na een zware crash naar een ziekenhuis in de vertrekplaats Marvel Plata gebracht. Daar overleed hij aan zijn verwondingen. Martinez Boero is het 61ste dodelijke slachtoffer... in de geschiedenis van de Dakar Rally. Hij is 38 geworden. Op Nieuwjaarsdag is het traditioneel tijd voor het skispringen... in Garmisch-Partenkirchen. Eil Kloosterboer volgt de, de tweede wedstrijd in de Vierschansentournee. De winnaar dat is Gregor Schlierenzauer, de Oostenrijker... die ook de eerste schans van de toernooi okay. al op zijn naam schreef. Hij is dus goed op weg om de toernooi te gaan winnen, de beroemde toernooi. En dit jaar staat er een enorme bonus op, want uh, wie alle vier de schansen weet te winnen... Die kan een, uh, een bonus van 1 miljoen Zwitserse frank winnen. Dat komt neer op uh, 800.000 euro. Maar dan moet je ze wel allemaal winnen. En dat is maar ooit eentje uh, gelukt. En dat was Sven Hannewald precies 10 jaar geleden. Ja. Het is allemaal uh, ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum. Veldrijdster Daphne van den Brand heeft de veldrit in het Belgische baal gewonnen. Ze kwam solo over de finish. Bij de mannen was de Belg Sven Nijs de sterkste in zijn eigen wedstrijd. In de grote prijs Sven Nijs eindigde hij voor zijn landgenoten Kevin Powels en Bart Wellens. Het was voor Nijs zijn elfde overwinning in Baal. Er is verkeersinformatie. Bij de AWB Wijnand Zwaan. De A9, Amstelveen, richting Alkmaar. Daar was vanmiddag een kettingbotsing bij knooppunt Nou, De weg was vrijgegeven, kort voor zessen... maar is helaas weer bij het oplossen van de file een nieuwe, nieuw ongeluk gebeurd. Er staat file tussen knooppunt Raasdorp en de afrit Haarlem-Zuid. Drie kilometer, de rechte rijstrook, is dicht. De van het nieuws. Het aantal geweldsincidenten tegen hulpverleners is licht toegenomen ten opzichte van vorig jaar. In Kuik in Brabant is een jongen van elf neergeschoten bij het afsteken van vuurwerk. De politie is op zoek naar getuigen. En schoonmakers kondigen voor deze week grootschalige acties aan. Dit was het uitgebreide NRS-journaal. Zodadelijk Studio Itzera.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 Het Nederlands blazersensemble met gastsolisten luiden het nieuwe jaar in. Het thema, vreemde vogels. Over mensen en dingen, allemaal net even anders dan we gewend zijn. Vanavond, kwart over acht, op Nederland 2, het Nieuwjaarsconcert 2012 bij de Fara. Dit is Radio 1. GPRO. Studio Itzerda. Luisteraars, namens Studio Itzerda is het mij een eer en de genoegen u zo vroeg in het jaar toe te mogen spreken. Want dit dreigt een fantastisch jaar te worden. Wat nou crisis? Wat nou einde der tijden dankzij die uitgetelde Maya-klender? Ik zeg, weg ermee. mee. We hebben het namelijk allemaal zelf. In de hand. zelf in de hand. Jazeker. U hoort mij goed. Je hebt het zelf in de hand. Geluk. Heb je zelf in de hand. Wereldvrede. Heb je zelf in de hand. Zelfontplooiing. Je hebt het zelf in de hand. Of ik nou met volle blaas voor het toilet sta. Zelf in de hand. Met 130 de snelweg opstuur. Of mijn vrouw een licht corrigerende tik uitdeelt. Allemaal zelf in de hand. Zelf in de hand. Wat een bevrijdend gevoel. Krachtig voorwaarts op de snelweg des levens. Met het gaspedaal Zelf in de Hand. Dus houd jezelf goed in de gaten. Het is daarom dat ik u in opperbeste stemming en blakend van zelfvertrouwen... overgeef aan de man die alles helemaal, totaal, compleet, zelf in de hand heeft. Hier is Zelf in de Hand. Kort en goed, ook gelukkig 2012 gewenst. Namens studio Itzerda, het wekelijkse slow radio vertelprogramma op Radio 1. Vol zaken waarvan u niet wist dat ze u interesseren. 2012 dus. Er zal dit jaar weer veel gebeuren en van 90% hebben we geen benul hoe echt het gaat worden met de crisis bijvoorbeeld. Maar één ding is zeker, dit wordt het jaar van de snelweg... Het jaar waarin de Nederlandse snelweg echt een snelweg gaat worden... omdat je straks op veel meer stukken dan nu eindelijk 130 mag rijden. Voor wie daar vrolijk van wordt. Want 130 km per uur of niet, de snelweg blijft een verblijfsplik. Ja, de snelweg als verblijfsplik. Waar je voortbeweegt, maar waar je tegelijkertijd ook bent. En in zekere zin dus ook stilstaat. Hoe je dat moet zien, daarover straks aan de telefoon kunstenaar en snelwegonderzoeker Melle Smits. We zitten dit uur dus op die snelweg. En misschien staat u wel vast op die snelweg. En eh, dan is er werk aan, aan de winkel bijvoorbeeld eh, voor u. En misschien denkt u, wat doen die wegwerkers daar toch allemaal? En waarom moet dat nu? Ja, dat moet nu. Gaat u vooral mee naar voren, kijken wat daar gebeurt. Mee met een coördinerend inspecteur van Rijkswaterstaat. Mijn naam is Harold Vermeulen, ik uh, ben 34 jaar en ik ben weginspecteur uh, bij Rijkswaterstaat in Utrecht. We gaan naar de A12, uh, richting Den Haag. Daar is uh, vanmorgen een vrachtauto wat zand verloren op de vluchtstrook. Heeft waarschijnlijk een klep opengestaan. En we gaan dit nu uh, zeg maar met onze vaste aannemer uh, ja, gaan we dit opruimen. Zodat er dus geen uh, vervolgongevallen kunnen gebeuren. Norma, goedemorgen. Goedemorgen. Hoi, ik uh, ga uh, zandspoortje opruimen op de A12 Hoofdrijbaan links. En ik heb een uh, TMA achter me rijden, dus ik wil ja. graag een maatregel op de Hoofdrijbaan ja. links. Ja. En dan wil ik het eerste kruisje hebben bij 53-1 op rijstrook 4, en een kruisje bij 52-5 op rijstrook 4. Is goed! Dankjewel! Doei doei. Dag! Als je mijn snelweg bent, je hebt zo'n mooie gele auto. Je bent ook de enige die geen last heeft van files, want je nee. mag over de, de vluchtstrook. Dat klopt, ja. We hebben een ontheffing om over, de, om over de vluchtstrook te rijden. Om zo snel mogelijk in te grijpen bij incidenten of calamiteiten. Dus ga je naar huis ook, heb je, heb je geen dienst meer en, en je gaat over de vluchtstrook en je ziet calamiteit, dan meteen uitschakelen. Ja, dan grijp je direct in, hè? dus dan uh, maak je dus, zeg maar, ja, geen misbruik van de, van de vluchtstrook, zoals heel veel mensen denken. Nou, we komen nu aan op de locatie. Dan zal je zien op de matrixbakken boven de snelweg dat er een verdrijfpijl staat naar links. Dus nou. daar nu zie je een pijl naar links zie je ja, hierboven? Naar links, dat is vanwege het telefoontje van net. Ja, dat klopt. Kijk, dan zie je dus ook voor mij die auto. Ja, dan zie je dus naar links gaan. Iedereen, iedereen luistert, kijkt. Iedereen luistert naar mij. Dan ga ik eventjes, uh, rijden tot aan het kruis. Dan zet ik mijn zwaailicht aan, zodat ik dus niet gevolgd word door andere auto's. Ja, we gaan even uitstappen. Gaan we even kijken hoe het gaat met de aannemer. En hoe het ruikt op een snelweg ook, hè? Ja, het hebben allemaal een aparte geur. Het is toch een mengeling van, van, ja, van rubber en benzine. En, ja, het is toch een uitlaatgassen. Mensen zeggen, ja, je werkt lekker buiten, hè, gezonde omgeving. Maar ja, dat is natuurlijk op de snelweg niet altijd het geval. Maar toch heb je het nodig. Hè? Ik begrijp dat je echt helemaal verslingerd bent aan het, aan het wegwerk. Ja, nee, dat klopt. Ik ben uh, al sinds dat ik mijn rijbewijs heb, werk ik eigenlijk op de weg. Ik heb verschillende uh, baantjes gedaan zeg maar, op de weg. Van koerierswerk tot taxi en vrachtwagenchauffeur. En uiteindelijk ben ik rijdingstarteur geweest. Uh, ik heb tussendoor een aantal maanden geprobeerd een ander soort werk. Waarbij ik dus eigenlijk uh, uh, hele dagen binnen zat. Nou, dat is gewoon niet bevallen. Uh, ik werd daar een heel ander mens van. Uh, ja, niet leuk voor mijn omgeving. En dus ook voor het ook niet leuk. Nou, dat mijn vrouw ook uiteindelijk ook zei van... Ja, je moet eigenlijk weer wat gaan doen op de weg. Je moet echt buiten zijn. En dan moet je Hier? Gewoon, ja, ja, gewoon op de weg. Dat is gewoon jouw plek, zeg maar. Hey, je bent getoeterd. Ja, er wordt getuterd, dat gebeurt vaker, getuterd. De ene is lollig en de andere is al agressief tuteren en uh, op zijn hoofd reizen van ja, waar ben je mee bezig? Oh, ja? Ja, ik denk ja, ieder doet zijn werk en we mensen doen het. Mensen snappen het vaak niet. Nee, mensen snappen het vaak niet. En we doen het uiteindelijk voor de weggebruiker. Natuurlijk. Ja, en dat is toch wat heel veel mensen toch uh, ja, vergeten, zeg maar. Dus daar moet je, je lol in het werk niet vandaan halen van de reactie. Nee hoor, nee, nee, nee, nee, nee. Dat ligt ergens anders. Ja, dat ligt ergens anders. Ja. Waar ligt dat? Ja, dat ligt dan weer bij de mensen zeg maar, die je goed kan helpen. En zeg maar. zorgen dat als je ja, de weg in de goede conditie hebt, dan heb ik daar plezier van. Dat, dat mensen daar gewoon goed gebruik van kunnen maken. En dat, en, en, en dat, en dat koude gezicht van een snelweg. Een snelweg waar ook heel veel, uh, heel veel gespuis ook te vinden is. Waar overvallen plaatsvinden. Waar gevlucht wordt door criminelen die net de bank hebben overvallen. Ik bedoel, dat gebeurt er eigenlijk in je, eigen, in je eigen werkplek. Ja, dat, uh, wij je noemen dat? dat dan onze tuin. Het is, is mijn tuin. Ja. En, uh, ja, in mijn tuintje. Voor mij is zeg maar, iemand die een bank heeft overvallen en die op de vlucht is... is eigenlijk voor mij ook een weggebruiker. Want ik kan aan hem niet zien zeg maar, dat dat een bankovervaller is. Nee, dus zeg maar. ja, dus gewoon voor mij een weggebruiker. En als hij zich normaal gedraagt en niks aan de hand... dan is er voor mij niks aan de hand. Dan is het gewoon... Dan hoort je gewoon in je tuin? Ja, hij hoort gewoon dan in mijn tuin. Hij, ja, om eens even zo krom te zeggen, hij betaalt daar belasting voor. En hij is gewoon weggebruiker. Hij mag ook gebruik maken van deze weg. Nou, keurig hè, Gertjan? jan Mooi hè? Ja, super. Nou, er zit een in auto inmiddels en uh, ik ga weer contact leggen met onze verkeerscentrale... ...om te zorgen dat het kruis boven de snelweg afgemeld wordt. op hey, me, Kano. Kano, goeiemiddag inmiddels. Hey. De uh, maatregel die mag weer helemaal van de weg af. Wij zijn uh, hier weg, uh, zand alles is opgeruimd. Hartstikke goed. Ja. Hij hey, uh, gaat er nu af voor je. Hartstikke goed. Hey. Kijk, de matrix, uh, de borden branden niet meer. En als je dan inderdaad achterom kijkt, zie je dat de eerste auto's alweer gebruik maken van de rechterrijstrook. Ja. Maar wij gaan hier ook gauw weg, want uh, aangezien er niks meer op staat, gaan we hier ook nog veilig. Ja, het... Uh, oh ja. Wat, wat niet in deze reportage zit, het, uh, dat, uh, dat is zoiets heel merkwaardigs wat ik er ook gezien heb. Een, het gekste beroep dat ik ooit heb dat ik ook meteen, ooit ben tegengekomen. Namelijk het menselijk stootkussen. Er staat altijd een vrachtwagen achter de wegwerkers... en die rijdt langzaam mee met die wegwerkers... als die aan, aan de gang zijn, en met een groot blok achterop. Daarop zie je een pijl, het licht... en die zie je dus als automob automobilist. En, maar er zit dus ook iemand in een vrachtwagen die dat blok voortrekt. Er zit dus iemand in, dat is het menselijk stootkussen. En als er dus een vrachtwagen niet goed oplet... en dus tegen, tegen, aanklapt tegen dat blok met die pijl en die, uh, en die lichtjes... Dan, uh, dan, uh, dan moet die man wat opvangen. Je zit in beugels en die moet ook een beetje meerollen... om het klap een beetje op te vangen. En ik vroeg aan hem: nou, uh, er is toch nog nooit iemand tegen u aangereden. Jazeker, al een paar keer een enorme vrachtwagen. Melle. Ja, dat ik. Melle Smets, uh, Je kent deze reportage met meneer Vermeulen, want uh, uh, die is eigenlijk onderdeel van, het, uh, van, het, uh, van de audiotour die we hebben gemaakt voor jouw snelwegmuseum. Ik ken uh, Mat Wijn, radiokunstenaar oh. Mat Wijn. Ja. Mm -hmm. uh, het snelwegmuseum kun je. Even uitleggen wat dat was. Wat dat is, uh, het er nog. Uh, nou ja, het is een collectie, dus die bestaat zeker nog. Uh, het museum zelf is alleen uh, uh, uh, niet meer. Uh, maar het snelle museum was eigenlijk een ja, idee, hetzelfde als een, uh, een treinenmuseum of een uh, landschapsmuseum... Of ja, ik heb een museum over een plek in Nederland. Uh, het is heel ja, Die we allemaal goed kennen. Ja. ja, en het is een aanhanger. Hè? Die kun je uitklappen en, uh, uh, en die ja. kun je neerzetten op, een, op, op, op willekeurig welk uh, parkeerterrein. En dan kunnen mensen uh, gaan uh, langs eromheen lopen. Je kunt hem uitklappen. Ja. ja, het is echt als een uh, soort agrarisch streekmuseum bedoeld. Uh, streekmuseum? Uh, ja. ja, zodat je... He, alle gebruiken en uh, bijzonderheden. Uh, ik merk de culturele kant van de snelweg, die, uh, die werd uh, daarin tentoongesteld. Je bent snelweganthropoloog, socioloog, expert? Wat, wat moet ik u noemen, eigenlijk? Ja, <laughs> ja. <laughs> nou ja, ik heb voor al die dingen niet gestudeerd. Dus dan uh, mag ik mezelf ook niet zo noemen. Maar ik heb wel een, een soort uh, fascinatie ja. voor de snelweg. Ja. Ja. Er is net een boek van je uitgekomen. Dat heb je hebt je geschreven samen met uh, Brom Esser, filosoof. Snelwegverhalen bij de onverprezen uitgeverij 010. En um, uh, je behandelt dus, je, je zei het net zelf al, uh, uh, uh, de, uh, de snelweg als een plek. Hè? Dus, hè? dus ook al rij 130 ja. of 200, dat, dat maakt niet uit, het is een plek. Ja absoluut, het is uh, uh, natuurlijk, uh, als je ja, het in vierkante meter ziet, is het een enorme uh, ruimte, uh, he, de, de slokt het op. Maar goed, tegelijkertijd uh, is het ook helemaal afgesloten met uh, sloten en uh, vangrails en uh, borden. Je mag er niet lopen, je mag er niet fietsen, je mag er niet met de brommer komen. Uh, en dit is dus eigenlijk een complete wereld uh, die, uh, uh, ja, waar niemand woont. En uh, nou ja, dat is toch eigenlijk heel merkwaardig uh, om zo'n soort plek uh, ja, midden in, uh, in het landschap te hebben. Maar er zijn natuurlijk wel degelijk. Je zegt er woont niemand, maar er zijn wel bewoners. Hè? Bijvoorbeeld de mensen van Rijkswaterstaat die de hele dag rond, uh, rondlopen. Of rondrijden, ja, moet ik zeggen. En, ja, nee, sterker nog, toen wij uh, te, uh, hebben, uh, op expeditie gingen naar de snelweg. Hè, en mijn tijd daar zijn gaan wonen voor 30 dagen. Dan voor word dat je boek? Zelf ja, sorry. Voor dat boek was dat snelwegverhalen. Gaat, ja, precies. Ja. Dan word je zelf bewoner en uh, ja, wat gebeurt er dan? Dan kom je ineens ook allerlei andere bewoners tegen. Ja. Dus als je s'avonds niet naar huis gaat uh, uh, na de file, maar achterblijft, ja, dan uh, kom je ineens allerlei uh, types tegen. Ja. Dus ja. En natuurlijk de truckers, maar ook de handelsreizigers uh, ja, en dus allerlei mensen die op een of andere manier uh, ofwel stiekem of uh, geoorloofd een, uh, een plekje hebben veroverd in de bermen van de snelweg. Ja, dus um, kijk, je bent nu op dit moment je in Athene. Daar ben je op, op een ringsafari, begrijp ik. Dan Ga je, dan ga je de snelweg ring op en dan ga je dus ook uh, kijken wat je allemaal tegenkomt. Uh, ja. Ja, ook weer zo'n. Dus dat doe je in veel steden, begrijp ik, waar je komt. Um, en ja. over heb, heb je natuurlijk weer die, die, die bewoners. Hè? En uh, ja. de, de carboys. Kun je heel kort uitleggen wat de carboys. Nee, wacht even, we gaan naar, we gaan naar jou luisteren. Want in het uh, volgende, volgende ja, verhaal ga je vertellen uh, wat carboys uh, precies zijn. Veel succes in Athene. Dank je wel. En uh, ben je op, op, op, op Ringsafari geweest of is er nog niet van gekomen? Heb je een auto inmiddels? Nee, een auto uh, ja, die wilden we huren, maar door het auto nieuw uh, was het wat lastig. Dus ja. We gaan uh, morgen uh, dat doen. Oh, ja. uh, maar ik ben al wel uh, met de bus over de ring geweest. Iets wat natuurlijk ook uh, uh, wel leuk is dat het hier kan. Ja, god ik zou het graag verder over willen praten. Maar goed, het is, dit, dit, we moeten door naar de carboys. Ook interessant. <laughs> ja, ja. Okay. Ru Ru Ru Met Rusland heeft dat te maken, het oostdok. Uh -huh. ja. Oké, okay, veel succes daar. Nou, veel luisterplezier. De snelweg, daar maken natuurlijk truckers gebruik van, Handelsreizigers, daar maken wij gebruik van. Maar er is ook een hele andere bevolkingsgroep, die bevinden zich eigenlijk veel meer in een schimmerrijk. Uh, zeg maar een soort onzichtbare groep mensen die de wegen afstroopt op zoek naar koopjes, op zoek naar uh, tweedehands spullen. En deze groep, uh, dat zijn de carboys. En deze carboys, dat zijn over het algemeen uh, oostblokkers die uh, heel Europa doortrekken. Met name de autohandel is eigenlijk een, uh, een fenomeen waar ze allemaal dankbaar gebruik van maken. Wij kwamen er eigenlijk achter dat door Europa allerlei lijnen lopen... En wij hebben de A1-lijn gedaan. En die lijn, dat is eigenlijk de A1, die reist eigenlijk helemaal af tot aan Moskou. En over deze lijn, daar komen eigenlijk dus de, de autohandelaren uit het noordelijk deel van de oost. Als je de A12 afrijdt, richting het zuiden van Europa, dan kom je daar de Bulgaren tegen en de Roemenen... En de groep waarmee wij zijn gereisd, dat waren dus witte Russen. Wij zaten in, in ons busje, de eigenaar van het busje. Dat was een man die uh, vijf jaar net had vastgezeten. Omdat hij zelf in Polen als politieagent verkleed <laughs> auto's aanhield. Om vervolgens mensen van hun geld en hun spullen afhandig te maken. En er was bijvoorbeeld een andere man die uit uh, het gebied met de grens van Tsjernobyl kwam. En... Die hebben natuurlijk in de jaren 80 al dat verschrikkelijke Gennoby-ongeluk meegemaakt, waarbij de families uit elkaar werden geslagen. Maar na veel moeite had hij weer een gezin opgebouwd. En die waren twee jaar geleden met een auto-ongeluk overleden, waardoor hij aan de drank was geraakt en vervolgens alles kwijtgeraakt. En daarmee was hij een autohandelaar geworden. En dat is een, een fascinerende tocht. Want hoe verder je eigenlijk van het westen verwijderd raakt... Ja, hoe rauwer eigenlijk de autocultuur wordt. En hoe gevaarlijker de wegen zijn. En hoe meer mensen dronken rijden. En je komt dan bijvoorbeeld in Polen op parkeerplaatsen terecht... die Vooral in de jaren 90, toen daar een enorme anarchie heerste... omdat er eigenlijk geen controle was. Eigenlijk bastions waren, een soort forten... waar mensen s'avonds laat naar binnen gingen... om eigenlijk achter de hekken, bewaakt met mitrieurs, bescherming te zoeken. Inmiddels is door de Europese Unie daar wel uh, wat grip op gekregen. Maar deze weg ademt eigenlijk nog steeds die rauwe sfeer... van het gevaar wat er toch uh, in zit. En uiteindelijk zijn wij in Minsk aangekomen. Waar dus aan de randen van de stad eigenlijk allerlei illegale markten plaatsvinden. En dat zijn in eerste instantie auto's. Maar je zag ook bijvoorbeeld te pakken wasmiddelen op de daken staan van de auto's. En de autoradio's. Maar ook hoormachines, seksboekjes, videobanden, dvd's. Um, het gekke is dat daar eigenlijk iedereen winkelt. Hè? Het is bijna een soort shopping mall. Maar tegelijkertijd is het verboden. Dus het is ook niet bepaald een mooie plek maar een, een met modderpoelen vergeven weiland, wat helemaal kapot getrapt is... omdat daar elke week duizenden mensen bij elkaar komen om die handel te drijven. En de terugreis, hè, want deze mannen die drijven natuurlijk handel... en die willen allemaal met een nieuwe auto terugkomen... is dat ze allemaal zich verzamelen aan de grens, elke uh, zondagavond. En vervolgens stappen ze allemaal in hele kleine busjes... en dan reizen ze dus in één ruk terug naar het, het rijke westen... En de meesten streven dan om naar Utrecht te rijden. Waar je dus voor weinig geld een mooie tweedans auto kan kopen. En dat is dan tegelijkertijd het beginpunt van een strooptocht door het land. Het kan zijn dat ze dus koffie nog kopen of mobieltjes inslaan of noem het maar op. Zo trekken ze eigenlijk door West-Europa en om dan vervolgens terug naar huis te rijden. Om nog voor het weekend thuis te zijn zodat ze op de zaterdagmarkt hun spullen kunnen aanbieden. En op zondagavond herhaalt zich het hele patroon weer en verzamelt iedereen zich aan de grens om weer terug te reizen naar het westen. Mellensmits over de Carboys. En straks is hij nogmaals te horen... Uh, ja, die snelweg heeft natuurlijk veel meer bewoners nog. Uh, bijvoorbeeld uh, al die vertegenwoordigers. Die duizenden vertegenwoordigers die ook op uh, pad gaan. En die hebben natuurlijk wat eten nodig onderweg. Dan kun je allemaal van die speciale snelweg sandwiches kopen. Van die driehoekige, van die, van die broodjes. En wat u zegt, dat is, echt, wat, wat zeg, dat is echt, echt waar. Die moeten stropdasvriendelijk zijn. Dat, dat is echt een, een term die in die business uh, heel belangrijk is. Alles wat tussen die boterhammen zit, moet, dat mag niet druipen op je stropdas. En uh, daarom is uh, de boter die er tussen zit, uh, is ook meteen een soort lijm. Een soort substantie is dat. En natuurlijk heb je ook de snelwegrestaurants. Uh, ja, nu vinden we die snelwegrestaurants heel normaal. Als je er tijd voor hebt, dan kun je daar gaan zitten. Je hoeft geen broodje te kopen, maar kun je daar gaan zitten. Maar zolang zijn ze er nog niet. Het oudste snelwegrestaurant van Nederland... is het Routier Restaurant Nunspeet. En nu hoort ze de exploitanten Piet van der Zanden en Loes Rookhuizen. Dit is onze eerste locatie. Is in 19, ze zijn er in 1964 mee begonnen... Om alle vergunningen en noem maar op te realiseren. Uiteindelijk heeft dat 10 jaar geduurd. En in 1974 is dit uh, geopend. Hoe, was nou, hoe zag het hier nou uit uh, voor 1974? Hoe, wat, hoe zag het nou langs de weg uit in de jaren 60? Bos en hij was het hier. Maar er kon niet iemand vanuit de, vanuit de kofferbak broodjes gaan verkopen? Nee, dat was eigenlijk verboden. En dat is nu nog steeds. Kun je dat wel? Dat zal best gebeurd zijn, daar heb ik niet echt heel veel weet van. Maar, wat deed je als je uh, een kopje koffie wou vroeger in die 60? Ja. Nou, dan, dan moest je van de weg af. Al die vrachtwagenchauffeurs gingen maar de dorpen in en noem maar op. Nou ja, dat was allemaal onveilig. En, uh, dus het, het was, was heel belangrijk ja. dat er gewoon echt wat aan de autosnelweg kwam. En hier kwamen chauffeurs en uh, die vroegen: van is er van mij gebeld? Want hun bazen belden vaak naar ons en uh, dan lagen de briefjes klaar. Uh, jij moet uh, die en die bellen of je moet daar gaan lossen of laden, dat soort dingen. Brieven van thuis? Vroeger, uh, vroeger gebeurde dat inderdaad wel, ja. ja? dat klopt. Ja, de brieven van thuis die werden dan uh, naar het pleisterplaats uh, gestuurd. Het was wel altijd de huiskamer uh, onderweg. Voor die, uh, voor die Maar dat is dus nog steeds zo eigenlijk? Ja, niet dat er brieven van thuis naartoe gestuurd worden, maar... de dat... Huis... huiskamer? Huis, ja, huiskamer, ja. Hij is heel gevoelig voor sfeer uh, ja, en... Uh, restaurant te gaan bouwen, maar de chauffeurs zitten nu al. En dan moet je je voorstellen, daar hangen geruite gordijnen. Die zitten nu al van, als je maar niet veel aan de sfeer verandert. Dat donkerbruine sfeertje, daar gaan ze helemaal van. En die ruimte, die moet je ook maken, daar moet je, je muziek op afstemmen. Er zijn mensen die komen echt alleen bij jou, omdat ze weten dat ze daar een aantal bekenden zullen treffen en daarmee in gesprek kunnen. De kracht van onze aanpak is ook dat wij binnen schermen hebben hangen waarop chauffeurs hun eigen druk in de gaten kunnen houden. We hebben afgelopen jaren met een heleboel incidenten te maken gehad. De locatie stond in de top drie van de meest onveilige parkeerterreinen in Europa, met name door grote groepen Oost-Europeanen die vanuit Noord- Duitsland via deze route de automarkten in Utrecht gingen bezoeken. Heel veel conflicten, heel veel incidenten. We hebben hier toen echt hele grote jongens met oorbellen en tatoeages en flinke nekken gezien die gewoon zaten te janken. Als ze slachtoffer waren geweest van een inbraak in de cabine, het gras ingespoten, echt alles kwijt, nou, dat is behoorlijk traumatisch. En daar moesten we ingrijpen. We hebben de tunnel van hekken voorzien. We hebben alles in het licht gezet, alles met sensoren, infrarood sensoren. Nou incidenten zijn bijna nul. Kleine dingetjes. Vaak... U klopt even af ook? Hè? Ja, ik klop even af. Het blijft ook een constant proces van evalueren en aanpassen. Want je hebt natuurlijk hier enorm veel mensen die wel gebruik maken van je parkeerterrein... maar geen gebruik maken van de horecavoorziening. Ze laten wel allerlei rotzooi achter. Wat ligt er allemaal? Daar ligt echt alles soms. Er liggen er bankstellen, ligt er bouw- en sloopafval. We komen ook afval van een hennepkweker tegen. Je kan het zo gek niet noemen, het ligt er allemaal. Hoe vaak wordt hier wat vergeten? Portefeuilles, portemonnees, hele tassen. Dingen over je eten, hoe bestaat het? E Hondjes, kinderen, oom, oma's. Zelfs een keer een kunstgebit. Ja. Ben Verwoerd? Ja. Ben Verwoerd? Uh, ja. Dit is studio Itzerda in Hilversum. Ja. Goedenavond. Hallo? Uh, bent u wel eens wat vergeten bij een weg in uh, Nee, niet echt. Uh, niet, niet dat ik weet. Nee? Ik ben wel sinds kort mijn iPad kwijt, maar ik weet niet wat ik dat ingelaten heb. Oh, misschien ergens tussen de, tussen, tussen de bank en de, in de, in de, in de auto misschien ergens. Ja, ik denk dat je. Van achterbank ligt van een geleende auto, ja. Van een geleende auto? Van een geleende auto, Maar ja. niet, niet van uw eigen auto's? Nee, nou, nee. Een auto van een collega had je van. Hij oh, ja, ja. ook van mezelf. Auto's nou, beschikbaar, oh, ja. beschikbaar gesteld. Is, hoeveel auto's heeft u? Uh, net, boven de 30. Over de, net over de 30. Ja, net over de 30? net over de 30. En waar rijdt u nu in? Een, uh, een Audi. Een Audi? Ja. En, een, een, een, een, een, en die Audi, hè? dat is vast een ja. uh, hele snelle, want ik heb begrepen dat u nog van snelheid houdt. Ja, dat is een, uh, snelle, een snelle Audi hè. ja. Eentje uit, uit, het top, uit, het top, uit, het uit het topsegment van Audi. Ja, en uh, uh, ik heb ook begrepen dat, uh, dat uw Audi ook de snelste auto is die u heeft. Dat heb ik ook uh, begrepen. Ja, dat klopt, dat klopt. Ja. Hoe, hoe, hard, hoe hard kan die? Uh, 309, 310. Ja, 309, en, en, en heeft u wel zoveel gereden ermee? Ja. Op het Nederlandse ja. weg, op het Nederlandse snelweg? Ja, ja, zeer zeker. En uh, heeft u daar problemen mee gekregen? Uh, nou, misschien na de uitzending wel, maar tot nu toe nog niet. U kunt achteraf zeggen dat ik dat allemaal verzonnen natuurlijk. Dat, kunt u zeggen. Ja. Zeg maar, um, ja, dat is bijna verjaard, denk ik hoor. Dan. Sorry? Dat is bijna verjaardag <laughs> Bijna verjaardag oké. Okay. Ja. En was, was, was dat tijdens spitsuur of heeft u toch een ander tijdje ja, uitgezocht? Nee, dat is, dat is om 4 uur een bedje uit, kwart over vier in de auto. Oh, ja. Om dan even tussen half 5 en 5 uur gewoon even te kijken hoe hard je auto kan. Oh ja, dat doet u vaker hè? Ja, dat is wel. Uh, ja, dat houden we echt heel vaak niet. Maar dat <laughs> als je nu auto hebt, ja. moet je wel weten hoe hard het kan, vind ik. Ja, u heeft ook nog een Ferrari, hè? een Aston Martin heeft u. Ja. Zeg, ja het zijn allemaal. Die, die allemaal auto's waar snelheid zit ingebakken. Wat, wat, wat heeft u met je snelheid? Wat is dat nou? Ja, een beetje, beetje een lastig verhaal denk ik. Iets van... Uh, toch altijd weer die grenzen opzoeken. Of dat dan maar in een auto is of in je werk of, of ja toch, toch, toch wel weer continu die grenzen opzoeken. Ja, ja. Zeg je u, u, u rijdt zelf toch ook nu he, op dit moment hè? Ja, ja, ja, ja. ja. ja. Zeg, ik, ik heb geen rijbewijs. Weet je waarom niet? Uh, ja, ik, ik kan natuurlijk drie keer raden, maar ik denk dat u het antwoord weet. Ik, ik ben, ik ben doos benauwd voor mensen als u. Dat weet je niet. <lacht> ja. Ik, ja, ik vind het allemaal zo snel gaan op de snelweg en dan komt er zo'n zo, zo automobilist langs met 200, maar ja, dat is nog niks voor, voor u, begrijp ik. En, nou, en dat is niet het overzicht. Zijn er niet heel veel mensen die zich rot schrikken als u zo hard voorbij komt? Ja, ik begrijp. Dus, ik ik, ik zwaar het achteraf nooit, laat ik nee. het zo doen. Oh ja, je vraagt het niet. Je hebt, je hebt geen tijd om... Dus je gaat zo snel voorbij dat mensen geen tijd hebben om te reageren? Ja, ze kunnen volgens mij wel reageren. Volgens ja. mij reageer, ik, als je wat sneller rijdt, dat je dan zelf gaat anticiperen. Dat je zelf gaat reageren voor de mensen die voor je rijden. Want ja, ja. in het is natuurlijk heel simpel. Als jij wat 200 rijdt, dan uh, ja, mensen zie je niet aankomen. Ja, ja, ja. Maar goed, ik heb nu bijvoorbeeld twee, drie kilometer... Uh, een rechtstuk waar één auto uh, voor me rijdt. Ja. En die rijdt gewoon... Uh, ja, dat, ik zie niet in dat die man iets gaat doen op deze rijksweg. Ja, behalve op de rechte baan blijven rijden. Ja ja, ik ja. ja, ja, ja, Zeg, um, uh, de, dus die 130 kilometer per uur, hè, nu. Hè, dat is voor je natuurlijk penis, hè, die, die paar kilometer erbij, dat is natuurlijk... Uh, hè, is niks. Ja... He? Ik, ik, ik rijd nu gewoon 200. Dus ja. Oh, oké. Okay. Goed. U kunt altijd, nou, altijd ook gezegd dat u dat gewoon maar weer verzonnen ja, hebt. <laughs> ik ja, ja, ik ja, ja. heb u niet gevraagd om hard te rijden, dat moet ik even bijzeggen. Nee, <laughs> nee, nee, nee. het heb, heb, heb een heel fijne avond verder. En, ja. uh, en rustig, gaan ze ook zeggen. Rustig aan. Ja, nou, en, rustig aan, en, nou ja. Rustig aan, ja. We, we, uh, gaan, kijk, een, we gaan een boodschap doen, hè. We gaan een boodschap Oh, een boodschapje, kan ook nog. Het ja. zou je me overkomen dat de snelweg uh, dwars door uh, jouw, jouw huis wordt aangelegd. Het overkwam de Limburgse Fini Verbeek-Timmermans. Ik ben Fini Timmermans, ik ben geboren op Jongenhof... Een prachtige hoeve in het Roerdal, vlakbij Roermond. We zitten al meer dan twee eeuwen op deze boerderij. Het is een Limburgse hoeve, dus een, een carré-type. En daarboven zit een, een, toren, een, een torenkamer met een torentje op. En daar wilde ik vroeger altijd in wonen. En dan zei mijn vader: verbeeld je maar niet dat je een prinses bent. wie toch vergeten? Wie wie wie wie het is. In 1950 zat ik in de zesde klas van de lagere school. En onze school stond, ja, als je met kinderbeentjes loopt, wel een uur van onze boerderij af. En we liepen daar en toen zegt een klasgenootje van mij... die zegt tegen me, hier komt een weg. Ik zeg, een weg? We lopen toch op de weg? Nee, zei ze. En toen wees ze richting uh, het zuiden. Hier komt een weg. Ik zeg, we hoeven helemaal geen weg. Ja, zegt ze, mijn vader zegt het. Ik zeg, je vader is gek. We hebben een weg. En... Maar toen werd er al gepraat over de aanleg van een weg... die het industrieterrein... Aan de, aan de andere kant van de roer moest ontsluiten. En wij hebben, dat wil ik u nu vertellen... de A73 eh, door ons, eh, onze boerderij gekregen, door onze gronden. En dat is ja, zo'n inbreuk op je gevoel... voor een plek waar je zo van houdt, waar je geboren bent dat voelt absoluut uh, verkeerd. Wij liepen hier als kind door deze Eikelaan. En als je dan s'morgens op zondagmorgen in je pyjama kon je een half uur lopen... en dan was je nog steeds op je eigen grond. En je zag niemand. Je hoorde geen mensen, alleen vogels... Uh, je zag het water, soms uh, de nevel die van zo'n water opsteeg. Zondags liepen we er altijd naar de kerk, dan in je zondagse kleren. Maar door de week liepen we hier, mijn broers in overalletjes en op uh, klompen. En dan gingen we of naar de boomgaard... of we moesten van mijn moeder de boterhammen om vier uur naar het veld brengen... met uh, grote emaille kannen waar de koffie in zat. Eigen gemaakte ham en stroop. En dan ging je met een mand, er zaten misschien wel veertig dubbele boterhammen in... ging je naar de akker of naar de boomgaard en dan aten we daar. En dan voelde je je ontzettend rijk op de grond waar je ook je brood uithaalt. En dat is een heel bazaal gevoel. Dat heeft met geworteld zijn in iets. Dat hadden wij. Wij wortelden in onze grond. En we kijken, we staan nu op het tunneldak van die grote snelweg. Die dus het bedrijf van waar mijn vader, waar mijn grootvader, waar mijn overgrootvader geboerd heeft. Maar als je op hele oude kaarten kijkt, dan stond er al een gebouw in de 13e eeuw. Zo oud is dat. En dan, dan ja, is het zo'n discrepantie met zo'n oud gebouw, met zo'n... Oude geschiedenis met zo'n oude bewoning ook. En dan de vluchtigheid van zo'n snelweg die er aan voorbij trekt en eigenlijk uh, ja, niet meer stilstaat bij zo'n plek die zo'n zoveel geschiedenis in zich draagt. Ja, en die, uh, die geschiedenis, alles wat er stond, alles wat er stond, dat wordt dan vervangen door uh, snelwegarchitectuur. En daarover weer snelwegonderzoeker Mille Smits. De snelweg produceert ook zijn eigen landschappen. Zoals het ooit is aangelegd door een landschap, zo is bij eigenlijk alle afslagen ook een nieuw landschap ontstaan. En dat is eigenlijk de streekgebonden architectuur van de snelweg. Dat is zeg maar de streekbouwstel zou je kunnen zeggen. En daar staan we nu. We staan hier nu langs de A13. En die kunnen we hier op een steenworpen afstand zien. En we zitten hier onder de rook van Den Haag. En we staan hier nu te kijken naar een gele doos. Een archetype snelwegbouwwerk. Blinde gele doos. Ja, een soort de schoenendoos wordt dus ook wel eens genoemd. Waar veel kritiek op is als het gaat over de verrommeling van het landschap. Vol langs hier. Ja, en in die gele doos daar zit SureGuard... Uh, en de naam zegt het al, daar wordt iets uh, veilig bewaard. Uh, en um, um, dit is eigenlijk de rommelzolder die je uh, vroeger thuis had. Maar tegenwoordig wordt uitbesteed uh, langs de snelweg. En uh, ja, dat werkt eigenlijk zo, doordat huizen steeds kleiner en efficiënter worden gebouwd. En mensen toch steeds meer rotzooi verzamelen. En een auto voor de deur hebben. Kun je dus eigenlijk vanuit je huis allerlei ruimtes erbij huren. Uh, uh, zoals de rommelzolder die hier uh, bij SureGuard wordt aangeboden. En uh, nou ja, dus als je dan even iets van zolder nodig hebt, stap je even in de auto, uh, race je naar het industrieterrein via de snelweg om daar even die oude pop of dat fotoalbum nog eens een keer uh, tevoorschijn te halen. Dus dit is je zolder, Zo kun je zien. ziet? Precies. Dit is je garage? Ja, of je garagebox. Ja. Dit is je ext extensie van je huishouden. Dus die snelweg is dan de gang. Precies, ja. Maar tegenwoordig gaat het nog vele malen verder. Namelijk, we staan hier ook op hetzelfde punt. Eigenlijk De overbuurman van Shuregard is een heus Chinees hotel. En dit hotel is heel erg bijzonder. Want eigenlijk het hele hotel is ook helemaal geïmporteerd. Dus eigenlijk de ramen, de gevel, de stoepen, de, de, de tegels. Alles komt uit China. Dat is helemaal nieuw. Ja. Dit is speciaal aangelegd voor de Chinese zakenman... die hier natuurlijk veelvuldig ook in Nederland voor, voor, voor zaken komen. En uh, ja, daarmee ook een, een hotel hebben waar ze eigenlijk hun, uh, ja, hun eigen gebruiken... en hun eigen manier van gastvrijheid uh, kunnen beleven. Uh, dat kleine ritje wat wij uh, dus naar Shuregard maken... van huis naar uh, de Rommelzolder... zo is dit een extensie van uh, China geworden. Helemaal tot in Nederland. In de zijn we zijn we hier bij een gebouw beland, een bowling, een groot bowlinggebouw? Ja, er staat nu ook bowling, maar eigenlijk is het Race Planet. En dit is een, oh, van, okay. ja, een van de meest spectaculaire uh, racebanen, indoor racebanen van Nederland. En uh, hij heeft ook drie uh, verdiepingen, dus je kan echt door het hele gebouw racen. Maar als je bijvoorbeeld uh, naar een tropisch zwemparadijs gaat, dan zijn de tropen uh, het hoofdthema. Of een indoor berg, hè, waar je kan bergbedienen. dan heb je een bergsfeer. Of bij een skihal is het een Tirolersfeer En zo heeft eigenlijk elk gebouw zo zijn eigen, eigen, eigen risicoloos avontuur. Dan ben je in een andere wereld. Ja, je hebt eigenlijk een buitenavontuur wat je binnen beleeft. He, het is een soort binnenste-buitenbelevenis. Waar dozen voor nodig zijn. Ja, daar heb je dozen voor nodig. Arie... Ja. Arie Ari Meijwaard. Bent u aan de telefoon? Ik ben aan de telefoon, ja. ja welkom bij Studio Itzenda. Uh, u bent de leidinggevende van een aantal weginspecteurs... omgeving Utrecht, klopt dat? Ja, ja, ja. ja. Functioneel handsturend, zoals dat heet. Ja. Uh, dode dieren gaan we het over hebben. Die komt u rechtmatig tegen? Die komen wij wel tegen, ja. ja. Kunt u daar iets meer over vertellen? Nou, uh, wij beheren ongeveer 200 kilometer oude snelwegen in de provincie Utrecht. Uh, het hoofdwegennet, zoals het heet. Uh, ja, en daar verplaatsen zich heel veel uh, ja, voertuigen. Ja. En omdat het dus in een, uh, een weidelijk gebied ligt, ja. een deel, uh, heb je natuurlijk ook dat er heel veel vogels uh, ja. over en langs de snelweg uh, vliegen. Ik lees dat u rechtmatig toegevalken tegenkomt, die Kerkuilen. Nou ja, torenvalken. Er zitten best wel veel torenvalken uh, ja. bij ons in de natuur. Uh, ja. Gewoon als, als, als bewoner. En, en ja, kerkhouder is wat moeilijker, omdat die dan, uh, meer, dat is meer een nachtdier. Dus die zitten s'nachts uh, langs de snelweg. Ja, maar ze ik, zijn er wel. U, u, u, komt, u, u heeft ook een aantal vogels opgezet hè, op uw kantoor. Wat voor vogels zijn dat? Ik heb uh, in de loop van de tijd uh, wat, wat, uh, ja, de zeldzame soorten die, uh, die ik dan gevonden heb. Waarvan ik in eerste instantie, en dat was dan de steenhouw. Oh, de steenhouw. Ik wist ja. begon niet wat dat was. Ik vond zo'n grijs bolletje op de vluchtstrook en uh, ik denk, wat, wat is dat eigenlijk? En ja, goed, we hebben meestal wel een, een vogelboekje in de auto zitten en ik, ik haal het boekje erbij en toen bleek het een steenhaal te zijn. En ik had nog nooit, nog nooit zo'n beestje gezien oh, en uh, ja. ik, ik vond het eigenlijk ja, heel, heel, heel apart. Dus ik, uh, ik heb dat ding meegenomen en uh, bij ons komen regelmatig politieagenten en ik heb toen eens een keer gevraagd van joh, hoe moet ik dat nou organiseren? Want ik wil het ding eigenlijk op laten zetten, want het ziet er heel goed uit. En ik heb toen uh, uh, bij, uh, bij de regiopolitie een, een vervoersbewijsje oh, ja. halen. En dan moet een preparateur moet je hebben. En, uh, nou, oh, ja. goed, Taxi Taxidermio alles... heet dat ook alweer. Moet, o, moet opgezet worden. Hoeveel van die beestjes heeft u inmiddels opgezet? Want u heeft er meer, hè? Ik heb er ongeveer uh, vijf, vijf ja. vogels. Heeft u het idee dat het toeneemt, het aantal dieren dat uh, wordt doodgereden langs de snelweg? Nou. Nou, daar heb ik niet zo'n zo echt uh, beeld van. Uh, maar kijk, wat ik heb op laten zetten, dat zijn er wat zeldzame soorten. Ja. Maar wat je regelmatig langs de snelweg ziet, de dode meeuwen, de dode duiven, Nieuwe, af en toe de dode, ja. do, do, do, dode eend. Ja, ik heb niet het idee dat het meer toeneemt of afneemt. Nee. Uh, maar uh, enigszins stabiel lijkt het mij. Want dat vinden ze regelmatig oh. over het hele jaar. En met 130 kilometer per uur ja, zou het misschien wel eens meer kunnen worden. Maar dat, dat, dat, dat weten we pas over een paar jaar weer. Ja. Maar, meneer Meijwaard, het spijt me, hier, hier moeten we het bij laten. Oh. Maar ik wil wel even hartelijk danken voor, u, voor, u, voor, u, voor uw medewerking. Ja. Ik, ik rees je nog een getal van 100.000 egels op provinciale wegen. Provinciale wegen ook, hè? Maar goed, je hebt nu over de snelweg natuurlijk. Even hey, Fijne avond verder. Ja, oké, okay, dankjewel. Graag ja, gedaan. Tijger in je tank. Ja, daar is-ie. Oh, Het tijger, het oersymbool van de Esso-pomp, zette zijn eerste schreden op het oliepad begin vorige eeuw in Noorwegen bij de firma Humble Oil, voorloper van de Esso. Hij oogde toen nog wat hommel achter, meer als het tijgertje uit de boeken van Winnie de Poel. De knuffel verdween in de crisisjaren 30 via Engeland tijdelijk van het Esso-toneel om in 1951 een comeback te maken op wereldwijde schaal. In de wederopbouw ontsprootten de snelwegen, inclusief de pompstations... als warme tijgerbroodjes en Esso zat verlegen om een nieuw kaartje en kwam zo terecht bij het Londense reclamebureau Essel Arts... die de 31-jarige reclameschilder John Barry wat nieuwe ontwerpjes liet schetsen. John Barry, die in de Tweede Wereldoorlog als RAF-vrijwilliger zich had gespecialiseerd in oorlogstaferelen... ontwierp een stoere, krachtige, maar minzame tijger. John mocht een weekend overwerken om enige ideetjes in full-color prenten uit te schilderen. En op een van die schilderingen liet hij een tijger naar een dop springen. In een begeleidend briefje schreef John, stop die tijger maar in je tank. En tegen in je tank want het is Jij een huis Voor een schamele 25 pond kocht Esso de beeldrechter van John Berry... en tien jaar lang hingen Johns schilderingen met de slogan... Stop een tijger in je tank verspreid over alle Esso-stations in ganz de wereld. Esso! Ja, tijgerslimme tankers tanken Esso. In 1959 gingen de Disney Studios met de tijger aan de haal... en sloegen een reclamebureau uit Chicago alsnog een slaatje uit de tijger in je tank-slogan. Pardon me, mister, but what's the idea of the tiger? The what, sir? The tiger leaning on the pump. Oh, well, you see, our new power formula, Enco Extra Gasoline, puts a tiger in your tank. Well, then put a tiger in my tank. Certainly, sir. Amazing. Where is he now? Who? The tiger. In your tank, of course. Well, I'll be darned. Ook Willie Waters prikte zijn graantje van de tijger-in-je-tank-raasje mee. De tijger-in-je-tank staat bekend als een van de beste reclameslogans ever. Reclame reclamedeskundige analyseerde de volgende geraffineerde factoren. Tijger-in-je-tank, het betreft twee allitererende zelfstandige naamwoorden met een soort grammaticaal ruim. En tijger heeft dan als enigste een open lettergreep. Dat is ook de langste lettergreep. En de melodische top in de zin valt daar. Tijger is een metafoor voor dierlijke kracht, verscheurend en supersnel. En er staat: stop een tijger in je tank. Niet stop een tijger in de tank van uw auto. Daardoor wordt er aan de chauffeur gesuggereerd dat hij zelf eigenlijk een kracht wint. En niet zozeer zijn auto. Zo spreken sommige gevatte macho's hun EGA voor de daad gekscherend aan. met de woorden: ik stop een tijger in jouw tank. Drop in at Esso. I put a tiger in your tank. In 1964 bleef de stop je tijger in je gek te zijn hoogtepunt. Alle SO-stations peilden uit van de Op ...opblaaspoppen, suikersakjes, suikerzakjes, ...stickers, sleutelhangers, ballonnen, speltjes... ...en potloden met tigermotief. Dat is SO-extra. SO-extra geeft je motor die beschrijving des tijgers. die energie des tijgers. Het temperament des tigers. Na, is de tiger jetzt drin? En op? Bitte, überzeugen Sie zich toch. Na de oliecrisis in 1973 verving Esso de getekende tijger voor een natuurgetrouwe fotografische variant. De tijden vroegen om een milieu- en energiebewuster, serieuzer Tijger in het. Alle esso tankwachten rufen op zur Tigerwahl. Wer voor den Fortschritt is, wählt den Tiger. Jetzt geht es um die Entscheidung, Freunde. Jetzt wird gewählt. Mein Programm heißt Fortschritt. ESSO-producten noch besser. ESSO-zubehör noch vielseitiger. ESSO-service noch perfekter. ESSO ging de met uitsterven bedreigde Tijgers in Azië subsidiëren. Maar nog tot op vandaag de dag kunt u bij de SO-filialen terecht... met tijgertrendzegels vol tijgerpunten... om af te rekenen met een heuse golden tijger-creditkaart. Kies SO en leven, de tijger. De tijger is fenomenaal. Kies SO en leven, uw auto. De tijger is ideaal. Dus geldt voor ons allemaal... Kies SO en leven, de tijger. En dat was onmiskenbaar radiokunstenaar Matt Wijn over de snelwegtijger van Esso. De geschiedenis van de snelwegtijger van, uh, van Esso. Hiermee komen we aan het einde van de studio. Iets er daarvoor deze week. Uh, ja, de, de grote korte hoorspelwedstrijd. die we een paar weken geleden uh, aftrap voor hebben gegeven. U kunt nog inleveren tot 22 januari. Hè? En uh, dadelijk uh, hoort u nog waar. We kregen gewoon een groot aantal hoorspelen binnen. Dank daarvoor. Volgende week iets daar over het rollenspel, oftewel doen alsof. En bureau buitenland dadelijk met radiodrama over leiderschap. Luisteraars, hoe staat het met uw korte hoorspel? U heeft nog drie weken de tijd om uw radiodrama van maximaal 6 minuten in te sturen naar studio.wpro.nl. Zet hem op en ding mee naar die mooie prijs. Want winnen heb je zelf in de hand. Radio 1 wenst u een prachtig nieuwjaar. Van alle kanten... Dit is Radio 1.